En eerder afgelopen dag kwamen drie mensen om bij een aanslag... door een zelfmoordenaar tijdens een begrafenis in het noorden van Irak. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. Premier Rutte verwacht dat de Eerste Kamer zal instemmen... met de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het zal een zwaar debat worden, maar ik heb er vertrouwen in... dat de Eerste Kamer ook ziet dat we in een economische crisis zitten... zei de premier in Nieuwzuur. In april zei Rutte al dat de Eerste Kamer het kabinet... niet steeds om politieke redenen moet tegenwerken...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 Franks Festival. Frank van der Linde. Yes, goeienacht. Je luistert inderdaad naar Radio 1. En het, uh, normaal is het de wereld van Filemon. Maar Filemon is uh, bij de Tour de France. En daardoor doe je tot vier uur met mij. En een beetje omgedoopt naar een speciale uitzending. Franks Festival. Zometeen krijg je Spike hier nog. Spike is er al. Kijk. Spike, uh, de gitarist van onder andere Direct. Die zit hier in de studio al een beetje te pingelen. En uh, André Amaro is er ook. Die gaat zo meteen lekker koken. Een beetje dat festivalgevoel op de radio. Um, dus daar, ja, daar, dat ga ik doen de komende drie uur. Verder kan je natuurlijk ook inbellen zoals elke week, want uh, het, het, het is iets wat bijna iedereen heeft. Ik denk dat Spike het heeft, ik denk dat uh, André het heeft, ik denk dat nou, iedereen hier bij Radio 1 het heeft. Een tik. Iedereen heeft wel een kleine tik. Iedereen heeft wel dat hij aan zijn neus zit of met zijn ogen knippert. Um, en, dat, en dat kan dus van die kleine dingetjes zijn. Maar dat kan ook de chile de la Tourette zijn. Dat je echt helemaal uh, losgaat in schelden uitbarst bijvoorbeeld. Dat is ook de grootste vorm van een tik hebben. Uh, en bij die tics kan je dan ook nog dwangneuroses meetellen. Dus dat je bijvoorbeeld altijd uh, drie keer moet tikken... voordat je een, een, een slok uit je glas cola mag nemen bijvoorbeeld. Of dat je bijvoorbeeld bij elke streep op de snelweg... als je zo over de snelweg rijdt, dat je zo tikt. Met je linkervoet die dan vrij is. Nou ja, dat soort tics, dat soort dwangneuroses. 0800-1-1. Uh, ja, echt tik op zijn hoofd. Kijk, andere tikkies. <laughs> een vriend van mij, uh, Teun, die, uh, die ja, heeft ook een, een flinke tik. En gisteravond stond ik uh, een biertje met hem te drinken. En uh, nou, ja, toen trok ik hem even aan zijn jasje over zijn, uh, zijn tik. Teun, Hoi. Hey, wij, wij staan best wel vaak met elkaar in de kroeg. En dan viel mij altijd iets op aan jou. En jij had het zelf niet echt door. En dat was een kleine tik met, met de neus. Ja, dat klopt. Ik, euh, ik weet het ook pas sinds dat jij het zei. Maar het is een soort van, ik vergelijk het met een konijntje. Wat konijntjes doen als je ze ziet in het weiland of gewoon lopen. Je, je haalt je neus op af en toe. Ja, het is uh, een soort van jeuk was het denk ik. En het is een tik geworden. Ik heb ook niet meer door als ik het doe. Maar wat, wat doe je exact? Ik, uh, ik, ja, ik til eigenlijk gewoon de voorkant van mijn neus een beetje omhoog. Maar je hebt het niet door, maar sinds ik het gezegd heb, heb je het wel door. Ja, en maar, ik probeer het ook minder te doen. Dat klopt. Maar weet je het nu wel van jezelf? Voel je als je het doet? Ik, als, ik, als ik het een tijdje doe, tenminste, doe het dan een soort van, uh, weet ik veel, ik denk één keer per uh, vijf minuten of zo. En als ik het dan even vaak doe, dan, uh, dan moet ik sinds kort aan jou denken. En dan weet ik dus, van, oh ja, shit, ik doe het. En, maar het is niet mijn eerste tik, hè? Heb je nog meer tiks? Uh, nou ja, ik heb ze niet, nu niet meer, maar ik heb, uh, um, toen ik jonger was, ik denk dat ik toen ik 14 of ik denk dat het mijn 12 of 14 e toen, mijn 14e, toen uh, um, deed ik heel vaak mijn ogen heel wijd open, omdat ik uh, heel uh, lange wimpers heb. En maar dan wil je die losmaken. In de, de, de zijkanten ging je dan altijd die vlochten in elkaar en dat irriteerde me dan op een gegeven moment. Maar dat had ik dus op een gegeven moment ook niet meer door, want in het begin dan doe je dat altijd mee. Weet je wel, net als je bij wijze van spreken een muggenbult hebt, je gaat even krabben en dan op een gegeven moment als die dus van constant is, dan heb je denk ik op een gegeven moment niet meer door dat je krab. Dus op een gegeven moment dan zit je gewoon ergens met iemand in gesprek... en dan doe je opeens je ogen wijd open en dan vragen mensen wat is er aan de hand? Is, hoezo, wat bedoel je het? En dan kan ja, je een hele rare situatie geven. Je ja, hebt het rare van tics, je hebt het zelf ja, niet meer ja, door. Je het zelf niet meer door, nee. Maar daarom moeten ook andere mensen tegen je zeggen dat het zo is. Maar laatst, over in de kroeg uh, zitten gesproken, laatst zaten wij ergens wat te drinken... en toen zei je tegen mij, hey Teun, het valt me op dat je je tic niet meer doet... En dat? dat zo werkte het ja, niet. En dan maak je, je weer alert op je toekomst. Precies, tic. en toen ging ik het volgens mij weer doen. Maar ik heb het vanavond, want we zitten nu ook alweer een uurtje, anderhalf uur bij elkaar. Ik heb het nog niet gezien. Maar ik, nu we het er weer zo over hebben, heb <lacht> ik de, hele, de hele, hele neiging om het te doen. Ja, maar het is wel weg. Maar het stom is van, dan is ook het leuke eraan, je kan het dus best wel makkelijk afleren. Doe het één keer voor mij. Ja, dat ga dat, ja, dat dat je wel. Ja. <lacht> ik voel me een beetje dat konijn uit, uit Bambi, voor mij vergelijk je met stampoetje. Dus ik moet eigenlijk nog met mijn voedsel op de grond stappen. En ja, een tik dus met, uh, met je neus een beetje zo optrekken de hele tijd. Wat is jouw tik? 0800 1121. Laat je horen via de telefoon. Of mailen kan ook. Nachtbrakers at bnn.nl. Ja, dit is een beetje een flauw liedje, maar wel een heel leuk liedje. Hij tik tik, tik van Robert Mitchum. What a confusion. A fellow lost his watch in the railroad station. What a confusion. A fellow lost his watch in the railroad station. The saga girl named the was suspected of being the burglar. She had no purse, no pocket in her clothes. But where she hid their watch, only goodness knows. And they were hearing tick, tick, tick. Everybody looking. Tick, tick, tick. See them how they're searching. Tick, tick, tick. That's all they're hearing. But they couldn't find out where the watch was hiding. Under suspicion, they took her down to the police station and sent for the matron to examine all the clothes that she had on. The matron examined with care, she even made her pull down her long hair. She searched till she couldn't search no more, but they watched now ticking louder than before and they hear it. Everybody looking, see them how they're searching. That's all they're hearing, but they couldn't find out where the watch was hiding The matron hit on an idea that she could find the watch around somewhere She said she had an incentive if she could find the watch if given privilege To divest Miss Nelda entirely Search her as if she was crazy The search was such So they decided that the matron turned bell Does inside, outside, and they're hearing tick, tick, tick, everybody looking Tick, tick, tick see them tick, while they're searching Tick, tick, tick, and that's all they're hearing But they couldn't find out where the watch was hiding Confusion now in the station The matron searching by inspiration They watch ticking louder and louder And the matron moving up closer The matron is convinced there's no doubt She push her hand up inside, now there's mount And do you know her eye there came true For when she found the watch, it was ten to Still ticking, tick, tick, tick. Everybody looking, tick, tick, tick, I see them hardly searching, tick wat een leuk, vrolijk liedje. Tik, tik, tik hoorde je. Goedenacht, je luistert naar Radio 1, naar Nachtbrakers van BNN. En het gaat over nou ja, of je een tik hebt. Een hele simpele dingetjes, dat je gewoon uh, altijd even aan je linker oorlel zit. Of uh, prst, een, soort, een soort, soort knakken met je vingers, dat doen ook heel veel mensen. 0801121. wat voor tik heb jij? Uh, Fouad, goedenacht. Hoi, goedenacht. Goedenacht. Goedemiddag. Ja, alles goed met mij, met jou ook? Ja, bij mij ook, ja. Dus uh, ik lig nu op bed en, uh, en je, hebt, uh, je hebt ook een tik. Die heb ik, uh, ik heb een aantal, uh, aantal persoonlijke tikken. Oh, wat zijn dat dan? <laughs> maar hoe, je, hoe je, ook wat voor stellingen jullie een weekend uh, uh, aannemen, dat vind ik wel grappig. Maar ja, ja, toch? Ik dacht van, nou, oh, dat is wel een leuke. Iedereen heeft het wel een beetje. En of iedereen kent wel mensen die dan weer zo'n een, een grappige of een leuke tik hebben? Ja, ja, ja, ja. Zo zie je maar weer, hè. dat we toch ooit mensen blijven. Ja, maar wat, wat, uh, wat heb jij voor tik voor wat? Uh, nou, ik heb al twee voorbeelden gegeven van als ik thuis ben... en dan uh, voordat ik weg ben. Uh, ook weg uit deur uitgaan naar een andere stad. Dan controleer ik alles of uh, alles goed afgesloten is. Uh, de kraan uh, goed, goed dicht is aangedraaid, De wasmachine uit is en uh, de, de stroom uh, uitzetten van de tv... Ja. En uh, dan een om het dicht slaan. Uh, maar kan je anders uh, niet rustig uit huis, als je dat niet allemaal eerst hebt gecontroleerd? Ja, maar ik, ik en mijn zus hebben dat. En uh, we hebben het gewoon geërfd van mijn vader. Huh? Dus uh, Mijn vader is ook zo en, uh, en die is ook heel voorzichtig. En, uh, dus ik heb het toch van hem. Ja, het is toch een stukje trots dat ik het van hem heb, begrijp je? Maar als je dan, stel dat je het niet hebt gedaan en toch de deur uitgaat, moet je dan terug? Ja. Ja, ik heb het wel gehad. Ja, maar niet als ik helemaal bij de auto sta Want ik woon vier hoog. En dan ga ik niet terug uh, voordat. Uh, ik ga ik ga alleen terug als ik echt iets vergeet ben met mijn licht helemaal zie je, en dat soort dingen. En mijn bank pas, dan ga ik wel terug Ja, maar anders kom je niet, kan je niet uh, met de trein bij wijze van spreken of uh, tanken met de auto. Dus je moet dat wel hebben. Maar al dat gecontroleerd nee. doe je wel in principe altijd. I ja, maar ik weet niet of je dat kan zien als een tik. Het, het, het is een deel van je persoonlijkheid. Ja, het is ook een beetje een dwangneurose. Het valt ook wel een beetje onder elkaar allemaal, die tics en dwangneuroses. Nou, nou ja, maar nu je het toch zo zegt, dat verklaart wel altijd mijn vermoeden. Want uh, ik had eigenlijk een keer een, een documentaire voorzien over een, um, te kijken, een Britse, een Britse wetenschapper... Daar hebben ze onderzoeken gedaan met een aantal uh, hoog, hoog, uh, hoogwaardige uh, psychiaters over de hele wereld. Die, die, die hadden daar ook over. Die hadden gezegd dat het is een dwangneurose is. Er zijn nog niet. Er zijn ook be, uh, be, bewijzen die in die richting. Uh, signalen die in die ja. richting wijzen. Maar de, de, de, de, ene, de ene wetenschapper zegt dit, de ander zegt dat. Maar houd, maar houd maar daarop, ja. Een soort uh, ja, dwangneurose. Ik heb dat ook altijd, uh, altijd in het midden gelaten. En. Uh, had gezegd, misschien is het dat. Maar het is ook een deel van mijn, van mijn vader. Begrijp je? Want is ja, een... wat je zei, dat je het geërfd hebt van. en dat je zus het ja, ook heeft. Die... Voel wat, ja, ik ga ja. nog even naar, naar Monique, die heeft ook ingebeld. Ja, en, en, en, en, en nog één ding. Oh, ja? Um, um, is als ik mijn haar. als ik mijn haar gewas heb. ja. en, en uh, ik, ik laat nu mijn haar groeien. Lang haar, dat wou ik altijd al hebben. Dat vind ik goed, lang haar is goed. En, ja ik vind het prachtig aan ik het gewas eh, als ik het uh, gewassen heb als ik als het droog is dan uh, ziet het niet zo mooi uit Weet beetje een beetje droog en, ja, ja, ja. en omdat ik omdat ik altijd in de chemische, uh, chemische fab fabriek gewerkt met veel lijmen, en met stof maar nu ben ik werkloos ontslagen door de economische recessie helaas mm -hmm. en uh, nu zit ik thuis en dan was ik maar dus nu heb ik genoeg tijd en uh, en, uh, en dan als ik maar aan was en dan gaat ik uh, dan heb ik een heel goed thuis. Een soort spiegel waar ik, uh, waar ik mijn hele lijst kan kijken. En dan, uh, dan kan ik mijn haren zien. en dan heb je zo'n spiegeltje. En dan kijk ik of mijn haar uh, gegroeid is. Ja, niet elke dag of zo, maar. Uh... Maar dan check je of je haar een centimeter langer is dan de dag ervoor. Nee. Maar dat gaat toch heel langzaam, dat kan je toch helemaal niet zien? <lacht> dat gaat denk ik niet werken, hoor, Fougat. <lacht> Goed, ik, uh, <lacht> ik ga even naar Monique, Fougat. Fijne nacht nog. <lacht> Monique, goeienacht. Hallo? Hallo? Hoi, ja, ik Hoi. hoor die. Hoi, uh, ik ben Monique. Hoi, je spreekt met Frank. Hoi, Frank. Hoi, ah, wat is jouw tik, Monique? Mijn uh, tik is dat ik uh, als ik vlees aan het snijden ben of een komkommer, dat ik altijd stukjes moet tellen. <laughs> dus als je een hele komkommer wegsnijdt, dan tel je, je ja? alle stukjes? Ja, dan tel ik al de stukjes. Wow. Maar, uh, ja. Dat klopt. En hoeveel stukjes zitten er in een komkommer als je een hele komkommer wegsnijdt? Nou, ik kom vaak op, uh, ja hangt het vanaf hoeveel je of het dun snijdt of het snijdt. <laughs> ja, absoluut. Dus, ja, uh, ja daar hangt het vanaf. Natuurlijk. Maar je telt het dus altijd. Je kan niet rustig een ja, komkommer nee. of een, of een nee, appel, nee, nee, wat altijd, dan ook. Nee, alles. Alles heb ik dat. Ik moet altijd als ik wat snijd, dan moet ik alles uh, tellen. Wauw. heb je daar last van of vind je dat niet heel erg? Nee, ik vind het helemaal niet erg. nee. Maar ik hoorde jou uh, dat ding over de tik. En ik dacht, zelf, ik voel zelfs geen tik. Maar ik dacht, ja, eigenlijk heb ik wel een tik. Het is tik. echt wel een nou. tik, dit hoor. Dat je alles stelt. Ja. Ik heb het nog nooit ik gedaan. Ja, ik weet niet hoe ik daaraan kom. Nee. Maar ja, als je als je er niet aan ergert, dan is het toch niet zo heel erg dat je hem hebt. Ik erger mij er helemaal niet aan, nee. ja, maar ik denk, ik hoor het. hier. van, nou, ik heb dus wel een tik. Maar tel je, je nog meer dingen ook? Tel je bijvoorbeeld ook je passen als je over straat loopt of zo? Of uh, dat je. Nee, nee, nee, nee, dat niet. Ik heb het alleen maar bij uh, snijden van uh, groenten en fruit. Of. Uh, ja, dat soort dingen alleen. Echt bij het eten alleen, als ik gewoon aan het snijden ben. Nou, en vlees. Wat grappig zeg. Ja. Maar ja, als je er geen last van hebt, is het ook helemaal niet erg. Maar dat is ook het leuke van een ticket. Het kan ook iets kleins zijn wat je misschien niet door hebt, pas als je erop geweest wordt, dat je denkt van, oh ja, hè, wat Nou, grappig. nu nu ik ja. het hoorde, ik <laughs> luister naar de radio en ik denk van, nou ja, volgens mij heb ik een tik als ik dat nu zo nou, hoor. Nou, bij maar deze. Maar je bent een tik dat je al die dingen gaat ja. doen. Ja, En dan zijn we erachter gekomen hier zo kwart over één op Radio 1. Dankjewel Monique. Ja, oké, okay, dankjewel. Fijne nacht. Een goede uitzending, hè? Yes, he? dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Froetjes. Doeg. Wat is jouw tik 0800 1121? Spike, ik ga zo meteen even van jou vragen. Want jij moet ook wel een tik hebben. Jij bent zo'n neurod. Ja, ik heb in ieder geval een keer een goede tik gekregen, ja. <laughs> Dit <Nee. laughs> is Iris van de Dolls. And I give up forever to touch you. Cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven.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 achtervolg mij een beetje. Uh, ik denk twee weken geleden draaide Lucum ook op Radio 1. Die zitten dus ze 4 en 7 vannacht. En toen was het een heel mooi liedje en toen had ik een beetje zo van... Ah, ah. En toen afgelopen woensdag, toen uh, had ik uh, plots weer uh, seks met mijn ex. En toen uh, ging ik naar het toilet, naar, want dat is beneden, hebben we een bar, of uh, een toilet, maar die is dan radio in het toilet. En toen zet ik hem aan, want als het licht aan gaat, gaat die radio ook aan. Toen hoorde ik dit liedje Irish van de Goo Goo Dolls. WNN Radio 1 Achtbrakers Frank van der Lende. Yes, goeienacht. Spikey ook, goeienacht. Hi Frank, goeienacht. Ja, Spike is in de studio van, uh, van Direct kunnen de meeste mensen hier kennen denk ik, maar ook van The Def bijvoorbeeld, een ja, ander ja. beetje punkbeentje. Ja. Ik vind het leuk dat je er bent en welkom en proost ook trouwens. Het, du het duurde even. Ik, ik hoor mezelf nu een beetje. Ik krijg een beetje een beetje gevoelens bij de grom op mijn stem. Ik weet niet of iedereen die hoort. Nee, dat valt heel maar, erg mee. Oh, dat, dat hoor ik nu. Nee, ja, je hebt, uh, de zangmicrofoon waar je in praat. Ja, precies. Want, uh, je hebt ook precies. die gitaar bij je en ja, je bent natuurlijk een muzikant. Dus dan, ah, we gaan zo meteen een lekker liedje doen ook wel, ja, vind ik, ik. vind ik top. Het duurde even, hè, want jij was bij de Def in... Uh, ja, een half jaar geleden ongeveer, of zo. Ja, in, in de Melkweg, in de Sugar Factory. En toen, toen waren we allebei, aan we een bakkie op. En toen waren we aan het kletsen gezellig ja. uh, daarna in, in, in de Sugar Factory. En toen zei ik, ja, ik kom heel snel langs. Alleen, ik moet even een chauffeur regelen, want ik, ik vind het ook zo saai... om dan alleen te komen en dan alleen maar aan de, aan de Fanta te moeten... Ja. Maar ik heb inmiddels heb ik een, een hele... hele goede, serveer. ja, de beste van Nederland. Ja. Eventjes uh, over tix. Heb jij tix behalve dan? Uh... Uh, een tik ja, voor je kanus misschien wel eens gekregen. Een voor mijn kanus. Maar echt gewoon een tik dat jij een soort dwangneuroosetje hebt. Zoals uh, Monique die toen net belde. Die altijd, dat is best wel bizar eigenlijk. Dat je al die stukjes stelt die je snijdt. Uh, ja, ja, nou ja. Ik ben inderdaad wat dat betreft ben ik wel, ik ben heel ongeduldig. En, en, um, ik heb, wat die dwangneuroos betreft heb ik dat ze, de welbekende zebrapad tik. Oh, dat je niet op de witte of alleen op de witte Dat mag. ik heel irritant. Wat doe jij wel of niet wit? Nou ja, ik heb een soort tik dat het in, in balans moet blijven. Echt heel irritant. Dus, weet je, het maakt niet uit waar ik begin. Of het zwart is of wit is. of, of het maakt niet uit. Maar uh, als ik dan drie stappen op wit doe... moet ik ook drie stappen op zwart doen. Dus het moet een soort in, in balans zijn. Ik, ik was ook, ik, dat, maar dat geldt voor, voor heel veel. Het uh, uhm. moet altijd in balans zijn. Ja, yeah, yeah, man, fucking hell. En, en dat, en uh, wat heb ik verder nog voor het ja ik, ik heb een soort ongecontroleerde sluitspier. En, en mensen. Ja, weet je wel, een tik is ook wel. Uh, ja, ja, daar kan ik niks aan doen. Maar dat, heb dat je ook, is, dat is ook, dat je bijvoorbeeld voordat je opgaat... dat je al het eerst nog even toch een keer al je staden stemt? Ook al heb je ze daarvoor al gestemd, dat soort dingen. Nee, nee, nee. Wat optreden betreft doen we... We hebben ook geen ritueel, met de Def niet en met de Direct niet. Ja, geen schudden Nee, ik weet wel dat ja, Paul-Jan, de gitarist die live bij ons speelt met Direct... die moet, die moet elke, voor elke show als laatste knuffelen met Vince de Toetsenist. Wauw. Want dat heeft hij één keer niet gedaan. En toen ging alles mis bij hem. Ja, een soort bijgeloof, hè, dan? Ja, ja, enorm, weet je, en als je ja, maar, maar dan ben je ook wel een beetje... Ik moet het daar ook met hem over hebben, want ik denk dat dat meer aan de whisky ligt... dan aan een psychologische teken. Dat hij met dit soort waanideeën komt. Maar uh, nee, ik heb, met optreden heb ik eigenlijk geen... Geen uh, ticks. Ik heb wel uh, wel eens dat als ik aan mijn linkerwang zit, moet ik ook aan mijn rechterwang zitten. Maar ja, dan kom je weer op de. Weer die balans, maar wat ja. is dat toch bizar? Ja, dat moet dan heel heel gek stad. Hè? Heb jij dat niet? Nou ja, ik heb het wel. Uh, je hebt ook als je bijvoorbeeld naar het mediapark hier toe loopt, heb je een, uh, een brug over de, over de snelweg en over de treinspoor. En dan heb je van die uh, soort vlonders. en dan met ongelijke uh, ja, bielsen erin als het ware. Oh ja. En dan moet ik dus wil ik steeds voor het streepje dat er een nieuw begint uitkomen met mijn passen. Dus dan maak ik weer een klein pasje. Dan weer... ja, het is dan ook een heel simpel dingetje, maar ja. dan wil ik dan niet... Dan moet hij precies uitkomen voordat hij een nieuwe, nieuw ding ja, begint. Ja, maar precies. daar houd je je lekker bezig. Ja, was is toch bizar eigenlijk dat ja, we daar zo ik... mee bezig zijn. Ja, ik, ja, inderdaad. Ik heb het ooit zijn van die kroegverhalen, weet je. Maar verhalen, heb je niet ook iemand je niet? om je heen die... Uh, want ik had vroeger een vriend en die, zat altijd, die ging altijd met zijn vingers zo langs zijn neus. Maar ik echt, zit heel dus... veel aan mijn neus, maar ja, ik heb ook wat om, om vast te houden, natuurlijk. <laughs> een flinke gok. Ja. Nee, maar die had gewoon een, een tik dat die, en hij had het zelf niet door meer. Ik zeg gast, je zit hele tijd aan je neus. Hij zegt uh, hey, helemaal uh, niet. En toen heb ik hem voor een spiegel gezet, gewoon een uur lang. Oh, oh ja joh. En toen viel hij het pas af. Ja. Ja, okay, ja, Wim zit hier ook. Ferry uit Den Haag, dat is een percussionist. Ja, die heeft ook een soort tikt. En die, uh, nou ja, die blijft die, die, die, al met zijn ogen, weet je wel. En ja. dan op een gegeven moment, dan, dan raakt hij met zijn linkeroor, raakt z'n linker... Een schouder aan. Maar dat is heel gek. Weet je, dan ben je in gesprek en dan denk je, vind je het saai of zo. En dan, en dan, en dan gaat hij dat doen. Maar dat komt volgens mij meer door. Want daar kan het ook door komen. Als je iets te veel geestverruimende middelen hebt gebruikt. Ja. Dan, kan dat ook, dan kan het ook. Je kan dus tics eigenlijk ook als je een tik wil. kan je eraan aankomen. Als je dat gewoon doet. <laughs> ik heb ook een tik als ik ergens heen ga. Ja. dan ben ik er en dan wil ik altijd weer terug. Hè? Dat begrijp ik niet. Ik niet. Nou, dus zeg maar, ik ben hierheen heen gegaan ja. en ik ben hier nu en dan wil ik dadelijk weer weg. Ja, maar dat is toch logisch? Je, bent, je ja, gaat toch niet ja. hier overnachten? Ja, maar tics zijn toch ook niet onlogisch? Nee, dat okay. nee, zijn eigenlijk heel veel logische dingen, ook met dat balansding. Nee, maar dat is wel zo. Met die, maar dit, dit is wat niet echt een tik, dat nee, je hij, is weer is weg niet, hij is een beetje flauw. Ja. Nee, precies. Het is tijd voor een beller, oh. denk ik. <laughs> <laughs> hey, <laughs> kan jij zo uh, een, een klein mopje spelen? Want ja, dan ga ik, ik, ik, inderdaad... bah, we, ik heb gitaar bij me en eigenlijk doe ik uh, altijd met een band. En ja, daarom. Maar ik vind het altijd heel vet, dat je dat nu wel hebt dan. Ja. Uh, speciaal voor jou, omdat ik je zo'n toffe peer ah, vind, uh, ga ik dadelijk een, een klein liedje van de dev spelen. Nou, tof. Ik, uh, ik ga eventjes naar mijn vrienden in de bar, want die zitten daar uh, de, de, de, en die praten mee over het onderwerp van vannacht. En dat is dus tics. Boy Bar. Ik heb geen tik. Denk, denk, denk jij? Denk <laughs> ik. <laughs> nee, ja, ik, ik ook niet echt dat je met je hoofd zo schudt of zo, of dat je met je vingers knakt. Heb je, die mensen heb je ook, die vind ik altijd heel vies. Oh. Dus Wist je, dus je zo dat je, ja, dat, ja dat. ik vind dat zo. Ik krijg daar zo rillingen van. Ik vind er helemaal niks. Maar goed, leuk dat je dat doet. Ja, maar als ik denk aan ticks, dan denk ik al. toch al gauw richting dwangneuro's. En dan heb... denk ik weer aan een En ik, ik heb wel, als ik op een lopende band sta. Dat ik, of op een rolltrap, sorry. dat ik liever niet aan die leuning zit. Dat vind ik zo'n vies ding. Hoe het voelt. En ja, daar zit dan iedereen aan. Hmm. Ik freubel heel veel met mijn vingers. Dat doe ik ook altijd als ik nerveus ben. Ik denk dat dat wel echt een tik is. En ik heb een ring. En dat is een, een driehoekvormige ring. Wat natuurlijk super onhandig is. Maar nu kan je heel lekker zo met je vingers kan je hem spelen. En kan je hem zo om je vinger de hele tijd ronddraaien. En als ik druk ben of zo. Of een beetje gestresst. Of ben ergens naartoe. Vaak als ik loop. ben ik altijd die ring rondje rondje rondje rondje rondje en ja, Dat heb ik als ik iets in tip. mijn handen heb. Iets wat kan klikken of zo. Dan ja, ik klik ik net zo lang tot het kapot is. Ja. Maar hoe doe je dat dan als je die ring niet om hebt? Dan Mis je hem dan? Ja, of dan dus zit ik veel met mijn pink. Zo met mijn duim en mijn pink doe ik dit. Maar ik ja. gewoon heel veel aan mijn Ik heb het nooit vindt. zien doen, zo'n beetje, beetje... Ja, let er maar op. Maar ik, grappig, ik want ik, ik heb een tijdje gehad, daar, dat heb ik mezelf moeten afleren. Dat als ik druk was, als ik bijvoorbeeld voor school een verslag aan het maken was of zo... als je echt geconcentreerd en zo, dan ging ik aan mijn wenkbrauw plukken. Oh. Maar op een gegeven moment kreeg ik dus lege plekken in mijn wenkbrauw. <lacht> omdat ik daar de hele tijd zo aan zat te, Ja, dan die haartjes... Dus dat heb ik echt af moeten leren. Van, dat moet je niet meer doen, want dan loop je gewoon met gaten in je wenkbrauw rond. En dan vinden mensen heel gek. Wees ja, veel kinet, weet je wel, met zo'n ja, van die uh, lijntje. Ik, ik vind het wel een goede tik. Ja, ja, en ik wiebel altijd met mijn voeten. Want ik wel, dan denk ik ook wel dat dat een tik is. En mijn broer heeft het ook. Dus dit is een erfelijke tik. Als wij boos worden, dan gaat ons linkeroog wordt aanzienlijk kleiner. Dat is echt heel naar. Bij mijn broer is het veel meer dan bij mij. Je pupil? Ja. Ja. Nee, gewoon je oog. Je oog wordt echt zo klein en dan die andere heel groot. Omdat je je, je oogleden naar dit wil ik, ik zien. dit wil ik zien. Maar gaat nee, je... uh... Ik word niet zo snel boos. Maar gaat je ooglid voor je oog? Of wat je zwarte wat kleiner is Nee, maar mijn oog trekt samen als het ware. Dus mijn dus dus dus dus oog. Wat dus, dus doe dus dat? Nee. Ja. Kennen jullie ook dan niemand die echt zo'n gekke. Ik, ja, ik, ik zeg... gooi mijn hoofd naar achter tik? Of, uh... niet, niet echt zo'n Gilles de La Tourette tik, zeg maar. ik wel. Die, die, dit, dit, uh, gebeuren. die ken ik wel. Ze zat bij mij uh, ja, in dezelfde klas, met een andere uh, groep. Als je begrijpt wat ik bedoel. En die had dus altijd dingen met zijn neus. Die had echt letterlijk Gilles de La Tourette, maar die deed dingen met zijn neus. Dus dan stond je met ze te praten. En dan in een keer. Of uh, als hij zenuwachtig was, dat heb ik ook ooit gezien... Uh, hadden we met z'n allen in één een, een groot lokaal een toets... en uh, hij, ja, hij was denk ik zenuwachtig. En in één keer was hij helemaal stil, staat hij op... en zegt hij, spin that shit! En dan, maar dan zie je ook, <laughs> maar zie je ook dat, hij, oh. dat hij wel weet dat hij het heeft gedaan... maar hij kon het gewoon niet inhouden. En dan had hij net 8 uh, mail gekeken van M&M, die film. En dan had hij dat in zijn hoofd en dan moest hij dat eruit. En dan kon er gewoon niks aan doen. Wauw. Ik, ik heb wel een vriend die als hij eet... Dus hij noemt het zelf, dan eet zijn oog mee... Dan, dan gaat het oog als een soort... Kennen jullie die uh, dwaaloogdolle man uit, ja, uh, Harry, Potter. Zeker, nee, Harry Potter? Weet je ja. dat? Dus als hij eet, dan gaat het, gaat het oog zo, zo... Hij kijkt alle kanten op. Dan kan hij, kan hij niet controleren. Het huh? ziet er debiel uit. Ja. Maar alleen als hij eet? Ja. Per alleen nooit. als hij eet. Oh <laughs> gek. Ik, denken zijn hersenen dat als ze kaken beginnen te malen. Dan, nou, we, eens even kijken hoe <laughs> dat er binnen uitziet. Ja. Uh, nou, maar volgens mij is het al iets met ogen. Want ik heb een klein neefje van twee. En als die zit te eten, dan gaat ze ene oog dicht hangen. Zeg maar, dan gaat het ene oog een beetje. Dat wordt een beetje een lui oog of zo. Ik heb nog een tik. Ik heb best veel tics nu ik erover nadenk. Als ik in de auto zit. Uh, ik rij dus in een oude eend. En die heeft uh, nog zo'n zo handrem. En die moet je er echt uittrekken. En daarnaast zit de choke. En die moet je altijd uittrekken aan het begin. Want dan is de motor koud. En anders dan gaat hij afslaan. Dus die trek je uit. En dan rij je een stukje, doe je hem ietsje in. Rij je nog een stukje, doe je hem helemaal in. En dan moet je niet, als je op de snelweg 100 kilometer rijdt... moet je niet uitstaan, want dat is heel slecht voor de motor. En wat ik altijd doe, is om de vijf minuten, als ik aan het rijden ben... check ik en de choke en de, en de handrem. En dat zijn twee knopjes dan eigenlijk naast elkaar, zoals ze er zitten. Dus dan ben ik even aan het rijden en uh, check, check. Uh, ja, dat is zo'n twee van van mensen ja, die Ja, dat, dat, je dat dan de de de de op, is wel echt een tikje. Ik denk denkt, heb ik het gas wel uitgedraaid, heb ik... Uh, ja. Zoveel tiks. Als je erover gaat nadenken, zijn er zoveel tiks... En uh, veel van die tics die komen ook terug in het autorijden. Net zoals bij jou, hè, Jelle. nacht. De percussionist werd ingevraagd wat het kost om iets in te percussioneren. Zegt dus een tientje percussie. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Een tientje percussie. De percussionist. Oké, okay. uh, maar het gaat over tics, uh, Jelle, vannacht. Als ik, ja, als ik uh, ga inhalen met de auto, dan tel ik altijd... Tikken van mijn richtingenwijzer. Bij de derde mag ik naar links gaan. Hè? Dan zijn ze genoeg gewaarschuwd. Bij de derde ga ik dan naar links. Maar ik blijf ze doortellen. Maar je wacht nooit dat hij vier keer heeft getikt... of als hij maar één keer heeft getikt, dat je dan gaat. Je moet echt op de drie keer tik, tik, tik. En dan mag je. Dan zijn ze genoeg gewaarschuwd. Oh. En dat heb je altijd als je in de auto zit? Ja, heb ik altijd. Maar doe je dat dan ook als je op de fiets zit, bijvoorbeeld? Ik lees ook altijd de nummerplaten van de auto's voor me. Maar dat is ook misschien een beetje bezigheidstherapie, toch? Ja, nou, nee, ja. Ja, ja. Maar doe je dat en, bijvoorbeeld en ook als je op de fiets de zit, uh, Jelle? Ja, dat je drie keer je vinger uitsteekt? Nee. Nee. <laughs> Ik zit niet op de fiets. Oh. Maar in de auto doe je dat dus altijd? Ja, ja, ja. ja. ja. Oh. En heb je nog meer tics? Heb je nog eens, uh, iets raars? Nee hoor. Voor de rest ben je best wel in control. Voor de rest, uh, ja hoor, dat is <laughs> Maar ja, goed dat je dan wel die tik van jezelf door hebt, maar je stoort je er niet aan. Nee hoor, oh nee. Oh, okay. Het gaat gewoon automatisch. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dan, dan weten we dat. Dankjewel, Jelle. Oké. Okay. Fijne nacht. Dat was Jelle. 0800-1121. Uh, voor jou Tix. kom maar door. Uh, Sophie zit uh, bij de telefoon en die neemt het met een hele lieve stem op. Dus uh, bel gerust. 0800-1121. En uh, toen net hoorde je hem al, Spikey. Hey, je bent er nog steeds. Nog steeds, ja. Ja, yeah, ben ik heel blij om. We gaan straks nog even sigaretje roken op de rookterras. Dan heb ik altijd in het programma ook de rookpauze. Top. Maar eerst uh, ja, ja live met, uh, met jezelf helemaal. Ja, doe je ik... niet vaak, dus ik vind het een beetje spannend. Nee, echt nooit. Nee. Sterker nog, ik doe het eigenlijk de liedje wat ik ga doen is van de Dev. En met de Dev zijn we best wel, ja, wel punkband, een ja, we punk band toch? Garage ja. punk um, Maar eigenlijk nu strip down hoe het liedje ooit is ontstaan. Uh, ga ik het voor jou spelen ja, in deze intieme studio? Live hier op Radio 1 in BNN Nachtwagens. Ik weet het spannend, dit is... Okay. Spiky. Ja. Yeah. Well, I love my body on the floor. You said it was alright. Leave the things behind so. All alone and in the dark, my eyes are open wide. Shivers in the night will guide me, and I'm coming down that road so easily. I'm coming down. Fortune fell apart Absence makes the heart grow far Fijn hoor, lekker een beetje rockabilly of zo. Ja, een beetje country. Ja, heel fijn. Dankjewel. Live Spike hier op Radio 1. En zometeen gaan we nog even verder kletsen. Wat ik al zei, sigaretje roken. Misschien nog één nummer, misschien kan ik hem zo ver krijgen. Want hij vond dit al best wel spannend, maar dan ga ik naar. Ik geef je nog wel een biertje. Ja, ik weet idee, ja, Phil, goeienacht. Frank. Hallo, het gaat goed met mij, met jou? Oké. Gaat het ook goed met jou, Phil? Ja, nee, het gaat prima. Oké. Okay, maar, maar, maar we hadden het over tics, hè? Ja, over tics. Over, over rare gewoontes of, die je uh, hebt. Of uh, dwangmatig gedrag, of wat je maar ook wil noemen. Maar waar ik vroeger even last van had, is uh, als ik bijvoorbeeld naar school ging, met ja. tegels overschapen. Dan ging ik gewoon hinkelen. Heel gek. Anders dacht ik dat, mis geen. Maar sloeg je dan één tegel over, of twee tegels? Of mocht je dan op nou, één been maar? Uh, dat kan verschillen. Die, uh, Dimensionaal wat dan ook. Maar in ieder geval, ik moest altijd een tegel overslaan. Misschien is het niet goed. Kijk, hè? <laughs> ja. En heb je dat nog steeds? Want je zei vroeger deed ik dat. Heb je dat nog steeds? Nee, gelukkig niet. Dat ben ik al lang vanaf. Ja, maar dat dus, zou ook. Volgens mij kan je wel over teksten heen groeien. Ja. Maar, ik, maar, maar dus over. Ja, gewoon het dwangmatige in iemand. Ja. Ja. ja op de een of andere manier dacht ik dat ik niet goed op school kwam. Nou. Een dat je ongeluk kreeg, dus ook een beetje dat bijgeloof ding. Ja, exact. En heb je dat nu ook nog uh, veel, dat je, dat je dingetjes doet nee, waar... Nee, nee, dat heb ik niet meer. Dat is, dat is overgegaan. En, uh, en gelukkig maar, want dat wil je ook niet uh, al te lang bijhouden, hè? Zo nee. Ik denk. Nee, maar, maar vroeger had ik dat wel. En dat is dan iets dwangmatigs, inderdaad. En je bent nu nee. helemaal rustig geworden? Ja, dat, nee, dat houdt op, hè. Dat, dat dat, uh, Als je wat ouder wordt, hè? Uh, ja, nou ja, dat hou je ook niet lang vol. Maar, maar ik vond het ik vroeger wel gek van mezelf. Ja, maar ja, het is ook wel gewoon, iedereen heeft wel een beetje van die dingetjes inderdaad. En Zeker als je jong bent, dan, uh, dan heb je dat veel meer nog. Bij kinderen komt het veel meer voor van die tics dan bij, bij oudere mensen. Je groeit er een beetje exact. overheen. Exact. Ja. En, uh, ja. Maar ja, oké. Okay. Dat is eigenlijk... Het ja, nee, dat ik, dat ik vind het leuk dat je hebt gebeld veel. Nou, graag gedaan Frank. Mag je een fijne nacht wensen? Dankjewel. Bij goed. Dus Groetjes. Ik precies hetzelfde. <laughs> Dankjewel. Blijf lekker luisteren, hè. Is goed, jongen. Doei. Ik uh, pak de, de wandelzender op en ik ga naar de keuken van Radio 1, want daar is uh, André Amaro. En die kan koken? Oh, lekker. Dit is Broken Bells, The High Road. We're about to wait all night. She's about to run nothing The garden's sorting out She curls her lips on the bow I don't know if dead or not Ik weet niet of je het hoort hoor, maar even goed luisteren, even je oren spitsen. Ja, er staat hier een, een klein kookplaatje en er ligt heerlijk vlees op. En ik zie ook nog een schoteltje met aardbeien en geitenkaas. Ja man, dat is oh. lekker. Je luistert naar BNN, Nachtbraken op Radio 1 en het, uh, het is uh, Franks Festival. En bij een goed festival hoort natuurlijk ook eten en drinken. En als er één man is die op festivals vaak voor het eten en drinken zorgt... is het wel André Amaro. Goedenacht. Zo, goedemorgen. Goedenacht. Ik heb je geheime biervoorraad ontdekt. Ja, fijn is die. Je staat er ook echt precies boven met je uh, kookstel. Want ik ben naar de keuken gelopen van Radio 1 en daar sta jij te bakken en te braden. Ik zie brood liggen. Ik zie, nou, wat ik al zei, vlees en uh, geitenkaas. Wat is het plan? Nou, uh, ik kom net van de parade en uh, de restaurant ging sluiten. Ik moest hierheen rijden. Ik dacht, ik pak een stuk geitenkaas met aardbeidjes... Die doe ik even mooi bakken, totdat de arbeidjes lekker zich verzuipen in de geitenkaas. Dat is een heel geil gerechtje. Het ziet er ook zo lekker uit. Ja, hij is echt vreselijk libido libidoverhogend ook. En even een <lacht> slokje bier, hoor. Mm, mm. En uh, diamanthaas. Dat is echt gewoon het malste van de, van de rund met uh, witte druiven en uh, mosterd en uh, witte wijn. En een slokje bier met verse koriander. En ik heb wat van mijn eigen kaas meegenomen en ik heb chocola meegenomen. Ja, maar in een hele bijzondere vorm. Ja, ja. Ik heb, ik heb vannacht heb ik, ik, kon niet slapen op de parade en ik heb altijd in mijn camper heb ik mijn chocoladeatelier, allemaal mallen en ik, en ik heb ook een hele grote bout en moer gegoten voor jullie en die kun je zo meteen zo helemaal in elkaar schroeven. Op elkaar draaien gewoon. Als het ware het de echte bout en moer is. Hell yeah. Maar uh, we gaan zo meteen lekker eten en jij gaat nog even kokkerellen hier. Het gaat vandaag natuurlijk over tics. Of je een rare tik hebt. Dat je bijvoorbeeld uh, nou ja, altijd. Misschien heb jij dat wel met messen en vorken of zo. Of met keukengerij, Dat je altijd eerst moet aantikken op het aanrecht ofzo, of zo. Nee, ik heb, ik heb een hele rare tics. En die zijn meestal heel lang en blond. <lacht> ik kan het niet laten als, als, als, een, als, als een knap, mooi, lang blond vrouw. En blond, ik ben echt een racist. Eh, Portugees racist. Ik val alleen op heel lang en blond. kan ik het niet laten om mijn nek zo te draaien en te kijken. Dus ook op de dag dat ik dat niet meer kan doen, dat ik op een terras zit, iets te eten en te drinken. en ik zie een mooie vrouw voorbij lopen. en ik kan niet meer, ik doe dat niet meer. zeg maar dat reflex, dan wil ik echt zo'n Dion-pil, weet je wel. Waar dat je, gewoon je gewoon in, in slapen die houdt. Klaar. Ja, helemaal klaar. Geen joie de wiever meer. Nee. Maar dat is dan ook een beetje een vrouwentik. Je bent gewoon een, een, een oude Casanova. Maar heb je, heb je niet ook echt van die... Ik had toen net ook iemand aan de lijn die altijd een stoeptegel oversloeg vroeger en zo. Oh, wat goed zegt. Nee, ik, heb, uh, ik ben niet zo uh, van, de, van, de, van de tics, geloof ik. Um... Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ben best uh, gestoord, maar niet zo gestoord dat ik uh, Amsterdammetjes ga tellen en koeien. Onder, onder andere inderdaad. Ja, nee, nee, dat heb ik helemaal niet. Maar dat met die lange blonde vrouwen dus wel. Ja, het maar is, dat is voor... wel een hele gezonde tik, denk ik hoor. Uh, nou nee, het is echt vreselijk. Ik bedoel, uh, het is een groot kans op ongelukken, hoor. Want... Ook in het verkeer kijk je, als ze voorbij fietsen of zo. Ja, natuurlijk. Hallo. Hallo. Gaat. <lacht> het gaat goed uit de keer hier op de bakplaat. Ja, wij zijn zo klaar. Ja, ik denk dat we zo uh, gaan, gaan, gaan eten. Ik wil ook nog even met je kletsen zo meteen op al die festivals die ja, er staat. Want je zei, ik zit al op de ja. parade. Maar je gaat ook naar Lowlands weer en zo en Pinkpoppen. Ja, we zijn veel, veel dingen tegelijkertijd aan het doen. We hebben zelf net een festival georganiseerd in Eindhoven. En uh, we staan op de parade. Morgen nacht, de laatste dag. Afbreken, hup, meteen door naar de volgende stad. En dan staan we vrijdag gaan we weer op in Utrecht met het hele dorp. Wat een leven. Ja, hey, beter dan op kantoor. Ja, dat is mooi toch. Ik, ik krijg de geur al een beetje van het uh, van vlees in mijn neus. En ook van de aardbeien die een beetje in het smeltende geitenkaas nu zitten. Ja, het wordt echt smikken en spullen. En hier ligt dan nog uh, Turks brood met eigen gemaakte kaas. Die, die is heel lekker. Met een klein met stukje proefje. Ja, een Biologische kaas. Die maak ik mezelf. Mm. Met chilies. Chilies. Lekker. Oh, ik kom zo bij je terug Amaro. Lekker man. Dankjewel. Zometeen uh, nog verder kletsen met uh, Amaro. En ook nog met Spiker, die loopt ook nog rond. En met jou, 0800-1121. Wat voor tik heb jij, 0800-1121? Is, is en blijft gewoon een mooi liedje dit wel. Luca van Susan Figa. Radio 1. Mensen, jullie hebben geen idee hoe deze gasten zit. Nachtbrakers. Het <laughs> <Dat> is heerlijk. <laughs> ja, ik zit hier echt heerlijk erbij. Je hoorde uh, het beentje F. Die waren hier vorige week. En uh, toen zat ik op het rookterras omdat het zulk mooi weer was. Het is nu iets minder. Dus ik denk, kom gewoon weer vanuit de studio. Maar... Zoals je gewend bent als je vaak naar nachtbrakers luistert... ga ik natuurlijk nog eventjes naar de rookterras om een uh, sigaretje te roken ook. En uh, om nog even te kletsen met Spikey en met uh, Amaro. Die komen zo ook allemaal de studio in. Want uh, we hebben dat eten natuurlijk een beetje bereid. En zo meteen moet daarvan geproefd worden. Niels, goeienacht. Dag, Frank met uh, Niels Malmer. Goedemorgen. Goedemorgen voor jou. Uh, wat is jouw nee. tik, Niels? Ja, ik heb uh, twee tikken en, en, een, uh, en een voorstel. Frank, kan dat? Een voorstel, tuurlijk. Ja. Nou, het gaat hier om dat ik tegen Sofie al gezegd heb. De eerste tik die ik heb, dat ik brand in mijn huis, uh, brand in kaarsen. Ja. Weet je wel, en uh, dat zijn er nog, op vijf, 22, want dat geeft een goed sfeertje. Maar 22 elke avond? Ja. Zo. Ja. Nou, mooi, ik hou van kaarsen hoor. Ja, ja, en alleen het is één nadeel, kaarsen ontnemen in de, de woonkamer, <laughs> vrees ik wel zuurstof. Het wordt verschrikkelijk veel lucht. <laughs> Moet je het ramen openzetten, toch erbij? Ja, precies, ja, zo meer. Ja. Maar dat is maar, een tik je, dat ze allemaal aan moeten, al die kaarsen. Ja, precies, niet alleen dat hoor, maar op weder gemeente, als ik dan een hele kaars op, want ik zet er nieuwe in mijn kandelaar en er staat geep, voor de gek. Oh, dus dan ga je ze allemaal kaars recht zetten. Ja, kaarsrecht. Vandaar dat woord ook. In ja. geval. Maar daar ben je dan wel even mee bezig, want door de warmte kunnen ze wel een beetje gaan uh, nou, heen en weer ja, wiebelen. Ik Weet je, wel als ze we dan scheef staan, dan druppelen ze gewoon op tafelblad en daar ben ik niet zo blij mee. Nee. Daar dan terecht. Maar het, het, het, ik, ik wil luisteren, is dat een soort met perfectionisme of zo? Ja, ook. En wat, wat Spike toen net ook vertelde, hij heeft dat het in balans moet zijn, dat hij dan op de witte en de zwarte strepen dan mag lopen. Of de zwarte of de witte. Of eerst twee ja. witte en dan twee zwarte op een zebrapad. En ja. wat jij misschien ook hebt, is dat het gewoon een soort er perfect uit moet zien. Dat ze allemaal zo recht moeten staan. Precies. Ja, ja. Wat, ik, wat ik van Spike nooit begreep hij lanceerde... Ik ik ga meestal dieper op dingen dingen hoor, Frank. Luister, dus hij had gezegd, ik heb een ongecondeleerde sluitspier. Sluitspie. Ja. Wil je zeggen dat die constant loopt, te, loopt de scheten te laten? Nou ja, een beetje. Dat bedoelde hij er wel mee. Maar kijk, Spike, ja. we hadden het net de heister nog hoor. Dus ik hoop niet dat hij boos de studio komt ingerend. Nee, nee, nee, maar we hadden het nee, natuurlijk over, we... over een tik. En hij heeft natuurlijk gewoon een klein beetje een tik van de molen gehad ook. Ja, maar wie, wie niet? Nee, ja, ik ja, was, daarom. Dat schreef Udren al, wie is van oud in 71? Ja, nou, wie, uh, wat, wat, wat was je andere tik nog? Want je zei, ik heb twee tiks. Ik, uh, ik rook hè, Frank. En uh, zodra ik mijn asbak vol is, ga, ga, loop ik constant te leeg. En dat niet alleen bij mezelf staat, maar dat doe ik bij andere mensen. Oh, de, Ho de asbak. Je loopt de asbak te, te legen. Asbakken leeg. Maar waarom? Omdat het je stoort dat hij zo vol zit dan? Ja, ik denk ook misschien dat je dan jezelf voor de gek wil houden... ...omdat je niet wil accepteren dat je verslaafd bent. Oh, dat het niet opvalt dat je zoveel gerookt hebt. Snap je? Ja. <laughs> En het derde item, Frank, wou je misschien de redactie... Heb je nog een tik? Zeg je? Je hebt nog een tik. Nee, nee, geen tik. Dat was een voorstel. Dus oh, ja. Een item wat je de redactie voor zou kunnen leggen. Zijn er wel eens mensen die bijvoorbeeld gewoon geboren worden met een bipolaire stoornis... Daar heb ik zelf last van. En twintig jaar geleden werd ik ermee geconfronteerd. Ik kreeg het totaal andere gedragspatroon. Wat, en, wat, wat uh, houdt het uh, precies uh, in? Ik, ik ken het wel, maar. Nou, wat... stem, stemmingswisseling. Je oh. bent twee dagen vrolijk en je bent drie dagen. Beetje uh, dus, uh, manisch ook. Manisch depressief. Ja, precies. Ja, ja, precies ja. Oh. En, uh, maar daar ben, daar ben ik achter gekomen, omdat. Uh, ik verdiep nogal heel diep in dingen. Dat ik dat gewoon geërfd heb van mijn moeder. Want ik kan me wel voorstellen. Dat als ze thuis kwam en dan was ze twee drie dagen. Van... Helemaal vrolijk, ja. ja. En vier vijf dagen was ze. Nou, er was, was niet tegen te praten. Niet te genieten. Ik was goed. Oh. Nou, ja, ik, is, uh, alles, ik... is alles is genetisch bepaald, Frank. Ja, absoluut, maar dat zijn tics ook misschien wel ergens een beetje. Dat je gewoon iets hebt meegekregen wat, uh, wat je vader of je moeder altijd deed. Maar wa wat je zegt, het onderwerp. Ik, ik, schrijf, het, uh, ik schrijf het op, ik, ik weet het, ik moet even ja, kijken. Ja. ja. Ja, en weet je wel, wat zo, zo lullig is dat er gewoon, dat, dat schreef Jean paul al... men wordt hier in Nederland gedrogeerd door de, de farmaceutische industrie. er wordt niet werkelijk naar het probleem gekeken. En men wordt volgepropt met allerlei rotzooi. Nou, ja. laten we het een keer over hebben als het, uh, de uitzending er ook over gaat, Niels. Want ik vind het oh, is wel interessant, dat? maar ja. uh, ik moet even kijken of, ik, uh, of het, uh, of het uh, erin past. Maar fijn dat je in ieder geval weer belde en dat je ook zo betrokken bent bij het programma. Zeker weten. Dankjewel ik blijf je wel, Niels. een toze, heel fijne kuur hoor jullie. Ja heel fijn, ben ik blij om. Dokie Fijne nacht Niels. Tot horen. <laughs> Groetjes. Vrolijke Niels altijd. Ja, ik denk dat hij uh, gewoon twee goede dagen heeft ook weer als hij, als hij naar de radio luistert. Patrick, goeienacht. nacht. <laughs> Hoi. Hallo. Wat is er zo grappig? Nou, ik, ik zit mee te luisteren met jou gesprek. Leuk is dat hè? De persoon die inbelt. Ja. Maar er zit ook iemand. Mee te praten op, op de lijn, die hoor ik heel de tijd op de achtergrond. Hmm, nou bij mij niet. Misschien uh, ligt het aan jouw telefoon of zo, dat je een echo hoort. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik heb daar niks, uh, niks van gehoord. Ja. Hey, wat, voor, ja, mijn, wat voor tik mijn, heb jij? Ja, ja, ja. Uh, ik ben van 1972. Ja. En ik heb al vanaf 1980 een tik. Wat is dat? Uh, dat komt namelijk uh, in 1980, toen verliet uh, Pieter Chris de uh, band Kiss. Dat was de drummer. Ja. En uh, toen was ik een mannetje van 8 jaar. En toen wilde ik uh, drummer van Kiss worden. <laughs> Wel mooi vind dus, ik dat. Dus toen ben ik gaan drummen. Ja. En daar heeft mijn sociale omgeving nog steeds last van. Want je zit er hele tijd zo? Ja, en mijn omgeving wordt getikt van <laughs> Letterlijk en figuurlijk. Maar is het vervelend voor jouzelf ook, of niet? Nee, voor mijzelf niet. Maar is het nee, een tik nee. of wil je gewoon altijd maar gewoon uh, drummen om je kwaliteiten op pijl te houden? Ja, alle twee denk ik. Het, uh, uh, soms uh, doe ik het gewoon uh, omdat ik het niet kan helpen. Ja. En uh, ja, een andere keer dan doe ik het eigenlijk gericht met een doel om beter te worden. Weet je niet. Dus het is en-en. Uh, maar ben je inmiddels een goede drummer geworden... toen je de drummer van Kiss wilde worden? Nou, dat is moeilijk om van jezelf te zeggen. Ja, maar speel je in ja, beentjes? Heb je goede ja, optredens? Ik heb ondertussen wel in beentjes gespeeld. En ik heb ook cd'tjes opgenomen en Kijk. zo. En die hebben ook in de winkel gelegen en zo. En, uh, dus... Uh, niet Nou nee, En dan mag je toch ook wel als je gewoon lekker uh, een drummer bent, een beetje tikken. Maar waar doe je dat dan echt te pas en te onpas? Dat je het overal doet? Dus zowel uh, in de auto als op je werk. Als op, nou ja, ga, vertel maar, overal. Ja, ja, ja. Want ik heb heel vaak een rugtasje bij me. Er zit al mijn laptopje in. Maar er zitten ook standaard een uh, paar stokken in. Oh. <laughs> en zo zat ik uh, onlangs in de openbare bibliotheek. En toen haalde ik je stokken ook tevoren. Ja, maar dan dan kan dat kan je natuurlijk tevoren. niet maken, Patrick. Nee, mensen zitten me aan te kijken alsof je getikt bent. <laughs> ja. maar, maar het past wel bij je beroep, deze tik die jij hebt. Ja, nou, ik ben timmerman. Nou. <laughs> dus is... En je bent drummer en timmerman? Ja. Nou, het komt helemaal bij elkaar. Dankjewel, Patrick. Ja. Oké. Okay. Fijne nacht nog. Hoi. Groetjes. Heb jij ook een tik, uh, nou, bijvoorbeeld dat je overal tikt... of uh, nou ja, dat je stoeptegels overstaat? Laat het me weten. 0800-1121. Dit is een leuk liedje. Het is Thay Mahal met Mr. Pityful. Klein liedje hoor, zo 1 uh, minuut voor 2. En uh, dat liedje dat, uh, dat is nu afgelopen. Maar dit programma is gelukkig nog niet afgelopen. Het duurt nog tot 4 uur. Je kan inbellen 0800-1121. Wat is jouw tik? Heb je een rare tik, knip je heel veel met je ogen... of zit je altijd uh, aan je rechterknie knie? Dat je daar altijd even zo krabt... dat je bijna een gat in je broek krapt. 0800-1121 of mailen nachtbrakers.bnn.nl En uh, het eten is helemaal klaar. Dus uh, na het nieuws wordt je lekker gesmikkeld en gesmuld... Maar eerst het nos een